Vandaag deel 2 de fanfare Kees was naar de heilige mis geweest dat deed hij iedere morgen hij ging niet alleen als de lente de bomen vol bloesem zette, of de zomer de vruchten aan rijpen deed maar ook als de herfststorm de blaren van de bomen rukte en ze de velden injoeg, of als het winter was en koud, vrieskoud wanneer de wind uit het noordoosten blies en er sneeuw lag, soms een voet dik. Iedere morgen opnieuw was hij present in de kerk en meneer pastoor wist zeker dat hij iedere morgen minstens één heilig communie kon uitreiken en dat was aan Kees. En de trouwe kerkgangers kenden hem allemaal en enkele keken vaak wanneer Kees met zijn prettige jongenskop gebogen naar de communiebank stapte en ze dachten terug aan hun eigen jeugd. En Kees wist daar niets van en dacht er ook niet aan dat hij zonder het zelf te weten zo'n prachtvoorbeeld was voor de anderen. Maar onze lieve heer wist het wel en zag met welgevallen op zijn onschuldige deugd niet neer. Kees was dan ook nu weer geweest. En nadat hij achter in de kerk nog even bij Theresia zijn gewone drie wees groetjes gebeden had, was hij naar huis gehurpeld en kwam binnengestapt. Dag moeder, dag jongen. Je boterhammen staan al klaar en de melk ook. Je zult wel weer honger hebben net als altijd. En dat is heel gezond, jongen. Een hele stapel boterhammen en een kommetje melk speelden hier naar binnen. Vlug maakte hij zich klaar om naar school te gaan, want erg veel tijd was er nooit over. Moeder, ik ga maar. Dag jongen, goed oppassen hoor. Au doe. Even wuifde moeder Kees nog na op de weg. Het was een dikke twintig minuten lopen van de schorweg naar school. Maar zo'n bagatelletje telde niet mee voor een boy als Kees. Stevig stapte hij niet over. Als hij nou vlug was, kon hij nog met zijn kameraadjes even hebben om over zijn hond te praten. Jongens, wat zou je zo leuk hebben als ik ze het vertel over mijn hoofd die je krijgt. Ja, daar zullen we vast van opkijken. Hij zette er een drafje in, schopte onder het lopen door hier een steentje weg, daar een stuk hout, sprong heen en weer over een smal slootje naast de weg, joeg een paar dromende koeien voor de draaiboom van een wijweg en hielp met een indianenschreeuw een jong paard in de wei aan het hollet. Al gauw was hij aan de eerste bomen van de Oosterboulevard, het begin van de stad. Zijn schooltas was door de drafaard verzakken geraakt. En zijn stijfselstijve opgebolde blouse was er voor opgetrokken. Even bracht hij zijn spullen weer in orde. Want broeder Overste, waar hij bij in de klas zat, hield er niet van dat zijn jongeren er slordig uitzagen. Op het hoekje van de Oosterboulevard zag hij Nikkertje al gaan. Met Doppie en Tjupke en Franske. Die kwamen allemaal van dezelfde kant. En de druk dat ze het hadden. Hallo die mannen! Ha, ah, die Kees. Kees. Uh, zeg, luister eens. Ik krijg een hond van ons thuis. Zo proficiat. Nou, is dat alles? Zeg, Kees. Weet je het al? Ja, dat jullie hartstikke gezellig zijn vanmorgen. Nee, zonder flauwheid. Weet je al dat meneer Kappel aan een fanfare gaat oprichten? Onze noud heeft het zelf van hem gehoord. Ineens was Kees' hond vergeten. En meteen was er qua je bui over. Heel zijn gezicht was één groot vraagteken. Een fanfare? En, uh, mogen wij er ook allemaal bij komen? Ja, ik denk het wel, want meneer Kappelan neemt alleen jongens uit het patronaat. Verdorie, als dat nou eens waar was. Red ik het et, red ik het et, jing, boom, jing, boom. Kees beukte met zijn vuisten van gekkigheid op zijn boekentas. Ze moesten allemaal om Kees inval lachen. Kees pakte uitbundig Tjubke en Franske hals dat de hoofden tegen elkaar botsten, en Kees danste maar. Zap, Franske. Als wij er allemaal maar eens in kwamen, dat zou wel leuk worden. horen. Heel in de vechten hoorden ze de dikke Celis schreeuwen. Zijn stem sloeg achteraan telkens over. Zachtjes doorlopen, jongens. Hé, hey, hé, hey, wat lopen jullie hart? Zeg, dikke, kom je ook in de fanfare? In wat? Wel, in de fanfare. Haren? Eh. <laughs> Hallo Frans, vertel jij het dan maar. Celis kreeg hetzelfde verhaal te horen als Kees. Als ik mag, kom maar in. Dat is me niet te lullig ook. Jij krijgt vast een was, want jij hebt veel lucht tussen je dikke kaken. <tie> en jij hebt troemel. Als je je trommelstokken kwijt bent, kun je altijd nog je spullenbenen pakken. He <tie> he Even bleven ze staan kijken naar het vellen van een boom op de hoek van de Noordsingel. Al bijna lag jong. Pas op jongens. Als ik die omvalt, krijg je hem op je hoofd. Ah, dat is niks. Dan blazen we de treurmars. Hoempa, hoempa, Voort Voortjogend met de boekentassen scheefgezakt onder de arm, liepen ze richting school, die halverwege de Noordsingel lag. Daar hoorden ze de schoolbel gaan, met z'n allen zetten stoppen lopen. De dikke was warempel vooraan, maar Kees, die achter hem was, trok zijn schooltas onder zijn arm uit, zodat hij op de grond viel. De dikke moest terug, om hem op te rapen. Juist toen hij aan het schoolpoortje kwam, was Broeder Overste bezig een dik te doen. Stond nog op een kiertje open. Met heel de zwaarte van zijn dikke lijf gooide Celus zich er tegenaan. Broeder Overste en het poortje vlogen een eindje achteruit en Celus vong zich door de opening. Hehe, he, nog net op tijd, Broeder Overste. Broeder Overste, die zo gauw niet wist wat er allemaal gebeurde, was een beetje kwaad toen hij Celus zag verschijnen. Want hij had bijna het poortje tegen zijn neus gehad. Uh, ik zou het voortaan toch maar wat kalmer aanleggen en een beetje vroeger komen. Schiet dan maar gauw op, ze staan allemaal al in de rij. Een beetje betreurd ging Celis naar zijn plaats in de rij. Hij kon niet nalaten Kees een por in zijn rug te geven. Lelijke douche, het is allemaal jouw schuld. Tijd om nog meer te zeggen had hij niet, want broeder Overste belde voor de tweede keer en dan moest het stil zijn. Ordelijk gingen de rijen naar binnen. De kleintjes uit de eerste klas waren natuurlijk het minst stil. Daar had je er nog wel onder, die bij het naar binnen gaan omkeken en even hun tong uitstaken, of een lange neus maken tegen de groten, of die dan pret hadden. Broeder Overste moest dan gewoonlijk zelf, ook om zo'n kleine grapjes lachen. Maar verder ging het rustig en na vijf minuten waren alle binnen en was op de speelplaats alle geluid stilgevallen en lag er nu de stilte van een schoolmorgen. Nu en dan door een beetje geroezemoes uit een of andere klas verbroken. Verder was er niets dan wat gechillet van mussen die vochten om gevallen stukjes brood. Het eerste half uur hadden de jongens catechismus. Ze moesten hun les leren. Dan was het altijd doodstil in de klas. Onder het leren bedacht Kees ineens dat hij verder vergeten had over zijn hond te praten. Nou wist hij van Rempel nog niet welk soort honden het best kunstjes konden leren. Wacht even, zou hij het aan Doppie vragen die naast hem zat? Maar door zijn angst dat broeder Oogsten zou zien dat hij praatte en dat hij het daarom heel vlug wou doen, dacht hij niet goed na en vroeg hij eigenlijk iets wat hij niet bedoelde. Hij stootte Doppie aan, die met zijn duimen in zijn oren zat te leren. Even keek het ventje op. Uh, zeg Doppie, uh, welke ontkent Die van de bakker. Uh, nee, dat bedoel ik niet. Het is wel, geloof me maar. Een waarschuwende blik van broeder Overste deed ze verder zwijgen. Nou wist hij het nog niet. Zou hij het eens aan broeder Overste vragen? Die wist alles. Die zou dit ook wel weten. Ja, dat zou hij vast doen, straks. Als er gelegenheid was. Na de catechismus kwam de rekenles. Ze begonnen vandaag met vermenigvuldigen van Breuken. Kees was absent. Hij zat heel de tijd maar aan zijn honden denken. Nu en dan ving hij iets van de les op. Maar die hond, die hond zie ik. Wat vervelend vond je het dat je nou nog niets wist. Maar hij zou het vragen. Zo jongens, wie kan er mij nu vertellen hoeveel drie vierde keer drie vierde is. Uh, drie vierde keer drie vierde dus. Uh, jij Kees? Uh, Wel, ik keuzes, Broeder Ovenste. Aan het schateren gelach kwam haast geen einde. Doppie lag met zijn bol rood van het lachen op de bank. Franske en Nikkertje krinkelden in de bank van de pret en Tjupke gaf van loutere leut zelens een pats op zijn dikke rug. Broeder Ovenste stond met zijn zakdoek de tranen uit zijn ogen te vegen. Kees, die begreep dat hij een stomme zet had gedaan, maar toch nog niet precies wist wat er gaande was, ...lag met zijn hoofd op zijn armen tot achter zijn oren rood van schaamte. Het schrijen stond hem nader dan het lachen. <laughs> nou Kees, leg maar eens uit. Wat bedoel je met welke hond kan kunstjes? <lacht> Stilte jongens, Kees is nu aan het woord. Uh, nou, u ziet de broeder overste. Bij ons thuis krijgen we een hond. Maar uh, ik weet nog niet wat voor eer. En uh, ik zou de gare eentje hebben die ook kunstjes kent. Vandaar dat ik zo aan zat te denken. Nou Kees, dat kan ik best begrijpen hoor. Uh, weet je wat, vanmiddag tijdens de natuurkundeles zal ik er eens het een en ander over vertellen. De les ging weer zijn gewone gang. Hier en daar giechelde er nog eentje wat na, maar verder was het stil. Alleen Dottie kon haast niet uit gelachen komen. Even trok hij Kees aan zijn mouw en fluisterde: Fox van de platte, <laughs> Bijna moest Kees hardop lachen, want die fox was een mormel. Een klein en heel dik ding met korte pootjes en een afgekapt gezellig wipstaartje. Nee, zo'n ding zou hij zelf toch nooit willen. Hij wou een flinke grote hond hebben, met stevige poten, spitse oren en een staart die onderaan in een bocht ging. De broeder ging even openmaken. Het was meneer Kappelaar. Haast ging er een gejuich op in de klas. Het kwam van Kees en zijn vrienden. Oogjes werden geknipt en er werden duwtjes gegeven, gefluisterd en een beetje gekieteld. Er was meer leven in de klas dan broeder Overste er wel lief was. Maar omdat hij wel begreep waardoor het kwam, liet hij het even zo. Bij de deur vertelde de broeder fluisterend die mooie grap van Kees. De kapelaan kwam voor de klas staan. Kees schrok ervan. Zo Kees, wat zie jij er gezond uit vandaag. Je bent me een mooie om over ze zo voor de mal te houden. Hey. Hey. Jongens, ik denk dat er wel enkele bij zijn die weten wat ik kom doen. Hoepa, hoempa hey. Hey. Zie je wel, Celis weet het. Ja ja, ik kom voor de hoempa. Nou, dan hoef je je niet veel meer te vertellen. Ik heb 18 jongens nodig voor mijn fanfare. Wie zou ik nemen, broeder-overste? Met een schok zaten alle jongens recht. Strak onbewegelijk als palen, de armen stijf over elkaar. Wat denkt u ervan als we eens de jongens namen... Uh, ...die het best naar de kerk komen, meneer Kappelaan? Ja, daar zegt u zoiets. Goed, wilt u ze dan eens uitzoeken voor mijn broeder-overste? Daar zal ik voor zorgen, meneer Kappelaan. Volgende week woensdag is de eerste repetitie. Voor die tijd hoor ik nog wel, wie er allemaal komen. Nou, dag jongens! Dag meneer kapelaan. Toen meneer Kappelaan weg was, ging Broeder Hoogste direct aan het uitzoeken. Kees en zijn club waren er natuurlijk ook bij. Bij sommige andere jongens, moest nog geloofd worden. De enkele die niet gelukkig waren met loten, kregen de troost mee dat zij de eerste zouden zijn als de fanfare werd uitgebreid. Die middag renden de 18 gelukkige jongens naar huis om haar vader en moeder te vertellen dat ze in de verfaren mochten komen U heeft geluisterd naar het tweede deel van Kees de Douche en zijn politiehond de rolverdeling was als volgt: Verteller Rob van Egeraat, Kees Jeroen Franke, Moeder Ellen Matthijssen, Doppie Juriaan Peters, Franske Koen Kerstens, Tjubke Nathan Schouteren, Celus Michel Viergever, Boutje Remco de Gronkel, Nikkertje Remco de Gronkel, Werkman Paul Hoedelmans, Broeder Poel. Overste Arland Kloen, kapelaan Willy Michielsen en de regie was in handen van Nel van Dort.